Joris Stubenitski met het NOS-journaal. FIFA-president Sepp Blatter zegt dat hij blij is met de onderzoeken... door de Zwitserse en Amerikaanse justitie... naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Hij reageerde voor het eerst op de arrestatie van zeven FIFA-officials... vanochtend in Zürich. Volgens Blatter is het een ondersteuning van de maatregelen... die de bond al heeft genomen tegen corruptie. De ethische commissie van de FIFA heeft elf officials voorlopig geschorst... onder wie de zeven arrestanten... De Europese voetbalbond, de UEFA, dreigt het aanstaande congres van de FIFA te boycotten. Burgemeester Gerritsen van Haaksbergen stapt op. Alle partijen in de gemeenteraad hadden hem geadviseerd zich te beraden op zijn positie. Ze verwijten Gerritsen een laxe en formalistische houding... in de kwestie rond de vergunningenverlening voor het monster truck evenement Vorig jaar september ging er iets mis waardoor de truck het publiek inreed. Er vielen drie doden. VND en de vakbonden gaan weer met elkaar overleggen over een loonsverlaging. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. Volgens de bonden is er onder het personeel weinig draagvlak voor een loonsverlaging... om het noodlijdende bedrijf te helpen. Op vliegveld Saventum bij Brussel zijn ongeveer 10.000 reizigers gestrand. Als gevolg van een stroomstoring bij de Belgische luchtverkeersleiding... konden er vandaag lange tijd geen vliegtuigen landen of opstijgen... Het kan nog tot laat in de avond duren voordat de problemen zijn opgelost. Oorzaak van de stroomstoring was een test met de noodgeneratoren. Sofia heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse voetbalclub was in de finale te sterk voor Dnieper Djepropetrovsk uit Oekraïne. Het werd 3-2. Dan nog het weer. Vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen trekt een gebied met bewolking en buien over het land. De zon schijnt morgen ook af en toe en het wordt 14 tot 18 graden.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 op terug bij Peaceful Radio Show 1084, uur 2. In dit uur gaan we ook weer beginnen met twee nieuwe werkjes: The West African Blues Project van het label Ark Music. Daar beginnen we mee. En, even kijken, nog een dame die aan de pas komt, Souvenirs heet haar CD's. En de artiest is Christine Brown. Solo Piano. Dat het begin en natuurlijk nog veel meer totaal 16 werken. En de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Reaching out for me Turn away, I still see it all Don't wake me from this dream Midden, para que aprietes mi corazón. Ya reservé la noche para tu amor, para estrujarnos los dos cuerpo a cuerpo, mujer rodando en un beso, para preñarte de luz con un rayo de sol. Ay, tan weer, con el hart de fiesta ahí viviré me als een man die van haar houdt. Als een man die van haar houdt. Als Nos sentaremos sobre la hierba, preguntarás y sí, preguntaré, y llegará otra noche que reserve para esprujarlo los dos, cuerpo a cuerpo mujer toda tu beso, para preñarte de luz como un rayo de sol, hay vivo Como me da yo tampoco en